Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky wil er alles aan doen om de oorlog met Rusland volgend jaar te beëindigen. Dat heeft hij gezegd in een radio-interview. Hij erkent dat de situatie aan het front moeilijk is. Het Russische leger rukt snel op. Zelensky zegt dat de aanstaande Amerikaanse president Trump wil helpen om de oorlog te stoppen. Volgens de Oekraïense leider moeten in de onderhandelingen elementen van ons overwinningsplan terugkomen. En dat suggereert dat Zelensky is om water bij de wijn te doen. Rusland viel Oekraïne ruim 2,5 jaar geleden binnen.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 Sinterklaas is weer in het land. Tegen twee uur zette hij in Vianen bij Utrecht voet aan wal in het gezelschap van tientallen pieten en zijn paard Ozo snel. Hij werd opgewacht door duizenden kinderen. De Goedheiligman viert op 5 december zijn verjaardag. Het weer bewolking met kans op regen. Het is 8 tot 12 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden buien en mogelijk ook onweer. Het wordt dan ongeveer 8 graden.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 In no time Ja, ik weet zeker dat ik uh, iemand blij heb gemaakt uh, met deze zingel van uh, Kim Appleby. Je hoorde Don't Worry aan het begin uh, van de uitzending van uh, Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Richard. Ja, Rob. Hey. En goed je weer te zien. Ja, wat leuk. Het is uh, niet zo heel lang geleden. Nee, zeker niet. En uh, ontzettend leuk altijd weer om hier uh, te zijn en met jou radio te maken. Zo is het. Nou, een mooie zaterdagmiddag uh, vandaag. Lekker en wij gaan weer, uh, Ja, lekker programma maken. En wat gaan we allemaal doen vanmiddag?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 En natuurlijk, uh, we hebben evenementen, we hebben allemaal Zandvoorts nieuws, uh, Dier van de Week en nog Pit Report. Ja, dat is wel leuk hè met Rindel. Ja. Ben je weer helemaal op de hoogte van het race nieuws met de Rindel wekelijks te horen. Dankjewel even voor het overzicht en uiteraard tussen alles wat we vanmiddag doen in deze uitzending hebben we ook heel veel lekkere muziek voor je.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 wat die heel bekend is bij ons programma, namelijk Benno, Benno ja. Veugen. Hij is super bekend. Welkom ZfM. Benno. ZFM-Live, kan je hem ook zien. Ja, nou ja, ja dan zie je Richard, hè. Oh ja. ja. Hey, <guletraaf> hey Benno, goedemiddag. Hey Rob. Hé, hey, goed je te zien, man. Richard, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik mag zomaar even aanschuiven. Ja, uh, we uh, hebben uh, je uitgenodigd uh, in verband met de uitzending van uh, volgende week. Ja, het, uh, uh, en een beetje raar vind ik het eigenlijk wel, uh, want uh, jullie hebben nog een hele uitzending te gaan en dan zit ik al in het begin van jullie uitzending om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 Nou, Rob mag ook zijn, uh, zijn herinnering. En ik zal mijn herinnering delen. Niet dat ik die heb, maar goed. Dat, uh, dat komt vanzelf wel. En uh, we gaan dus allerlei mensen bellen. Zoals uh, Jan Lammers, uh, die al het kalf willen allemaal meedoen. Maar ook dus mensen die ook echt uh, in Zandvoort nog wonen. Of uh, in Zandvoort gewoond hebben. Uh, denk aan Rob Petersen, de oud En uh, auto-historicus van, uh, van, van, van Nederland. Uh, Chris Gotanus, de fotograaf. Uh, sport, autosportfotograaf Aad van Koningshoven, uh, vooral ook niet te vergeten. Uh, ja, die is ook autosportfotograaf, maar doet daar tegenwoordig ook iets meer mee, omdat hij, uh, nou, maakt eigenlijk van zijn autosportfoto's uh, maakt hij eigenlijk complete kunstwerken. Dat is ontzettend mooi en uh, scoort er enorm mee. Hij heeft ook tentoonstellingen gehad in de auto Passion winkel van Randall Lawson. Ah, nou, een bekende naam. Ja. En Randall is natuurlijk een vast... Uh,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 Jan Lammers en Michel Blekenmolen uh, zo uh, links en rechts nou, van nee, mij zou zitten. Dan kun je gewoon zo gaan zitten. Ja! Je geeft de heren uh, een paar vragen... Dus, eens, dus. En inderdaad, je kan gewoon achterover leunen. Een drinken. Ja, ja, zo, ja, en ja, ja. Daarom doen we het ook telefonisch. Ja, ja, ja, ja. De, uh, de truc erachter. Ja, precies. Maar, uh, ja, nee, maar we gaan niet alles verklappen, toch? Wat we gaan doen? Nou ja, dit was het. <laughs> oh, Oké, okay. wel alles verklapt dus. En, en wanneer is die uh, precies jaar? Nou, hij is jarig geweest. Oh, hij is jarig geweest. Ja, dat was uh, iets van 1, twee maanden geleden. Oh, okay. maar, maar ja, goed, je bent een hele jaar 75, ja. hè. Dus, uh, en, en het was toch grappig. Ik, uh, ik had, uh, feliciteerde hem met zijn verjaardag uh, via de social media via Facebook, geloof ik. En toen zei hij van, nou, ja, ik ben niet eens thuis. Dus uh, <laughs> is dat is ergens is, zuid Frankrijk met, uh, met zijn vrouwen. Lekker. Dus, okay. uh, nou ja, goed. Uh, en dan, ja, dan, dan komen de feesten passen. Ik vind dat toch op zich wel. Zou jij je 75 jaar uh, vieren? Geen idee. Nee, want je bent nu 50, hè? Dat, ja. <laughs> ja. <laughs> nou, net 50, 50 ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, mijn familie die doet altijd een prizeparty party als, als mensen 50 geworden. Oké. Dus, uh, okay, ja, okay. dus okay. dat moet ik wel. Ah, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Oké, okay, nou, nou ja, wanneer is de uitzending, uh, Benno? Nog even voor de luisteraars.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 En je kan natuurlijk live meekijken. En uh, waar, uh, als je Michel uh, live wil bezig zien... zit wel wat vertraging in, je, geloof ik. Uh, nou, het is en, wel redelijk... Uh, oh, redelijk goed. Redelijk nu? goed. Oké, okay, nou, slinger het aan het zooitje. En het komt wel goed. Oké, <laughs> hey, dankjewel. En uh, heel veel succes uh, volgende week. Ja, ben ik nu klaar, heren. Ja, kan ik Ja, hoor, ja ik of, of feit, of, Oh, fijn, dankjewel. Oké, okay, dankjewel, Benno. En tot volgende week, hè. hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi.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 Mooie, deze zin van de Crowded House in Don't Dream It's Over. Weer of geen weer? Zomer of had winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, want uh, tegenover mij uh, zit uh, Richard uh, met het weerbericht voor de komende dagen. Heb jij goed nieuws voor ons, uh, Richard? Nam jam jam jam jam jam jam jam jam jam het, het jam jam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 Dat jij er bent En ik the mezelf in dat jij je niet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 Hoort, kom dan nog maar eens terug. Mijn vader is geen miljonair, is zelfs geen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 nou ja, Piet is ook geen Sinterklaas, toch? Piet, goedemiddag. Nee, ik ben gewoon Piet. Jij bent witte gewoon Piet. Piet. Witte Piet vandaag. De Witte Piet uh, langs, witte langs de, witte lijn. Piet. de lijn. Want uh, je ja. bent wel elke week uh, bij de bijna alle wedstrijden aanwezig. Uh. Nou ja, nog wel, ja. Sorry, maar ik, moet, ik moet niet bedoelen gaan voetbal voeren, voeren, want dan weet ik niet hoe ik het boel blijf. Nee, nee, nee, dat wou zijn ik zijn, zeggen. Dan. We hebben echt winst nodig, één een keer. Dus we zijn uh, vandaag in Karsticum uh, en uh, dat is uh, nummer 12 tegen de nummer 13 van de competitie. Wij zijn onderaan op doelstal, we hebben allebei vier punten. Maar uh, we zijn net een uurtje of acht bezig, maar we missen toch wel een aantal uh, basisspelers ook weer vandaag. Ik uh, zie Magielsen niet, Silvio Goede shibashi is er niet, onze rechtsback, die is vorige week geproduceerd uitgevallen. En ook uh, nog steeds verder aan de Loewers, die ook...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 Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Het is, het is, het is zeker, eigenlijk zeker wel. Zeker. Droog, maar ja, we hebben ook wat blessures wat en ja. ja wat wat wordt uh, bijvoorbeeld zo'n keeper als uh, Mickey Groot uh, flink uh, gemist bij het team? Ja, zeker ja. Nee, we hebben van de week een leuk stukje gelezen van Jaap Koper in de kroon natuurlijk. En ik begrijp dat ik jullie ook een, een interviewtje hebben met hem. Dus... Ja, daar wilde ik naartoe praten. <laughs> je hebt me door. Ja, ik, ik, heb hem, ik, ik heb hem gesproken van de week en het gaat uh, redelijk goed met hem. Hij was uh, deze week jarig en uh, ik trof hem daar. En uh, ja, het is gewoon uh, ja, het is, uh, een heel trieste gebeurtenis met zo'n zo knieschijf die je breekt. En ja, dus, uh, zeker. Maar goed, dat, dat, dat gaat hij allemaal zelf vertellen straks. Ja, we worden we zometeen. We gaan één plaatje draaien en dan gaan we naar uh, Mickey Groot uh, toe. Dankjewel okay. Piet voor dit moment. Oh.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 Ja, dus de, de, je, je, je, eigenlijk op het moment dat je eigenlijk min of meer met, met dat Gipse poot, om het even op zijn plat Hollands te zeggen uh, zat, ja. um, wist je eigenlijk al van dit is niet uh, even binnen 8, 9 weken opgelost. Nee, toen het eenmaal gebeurde dacht ik van nou, dit is misschien een. Uh, ja, dus ben je gewoon heel dik opgezet van nou ja, het was gewoon een klap. En ik dacht, nou ja, dat is niks. Nou hmm. ja.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 mooi leren. Maar we hebben ook punten nodig. Hè? Dus uh, die drie punten die hopen we vandaag te halen daar in uh, Castricum. Daarover straks in volgende uur veel meer van uh, uiteraard uh, Piet Pijper die vandaag TP is ter plekke bij de wedstrijd Castricum SV Zandvoort. Dat hoor je allemaal op je eigen lokale radio. En wij gaan op naar het nieuws en weer. En daarna zijn Richard en ik er weer met nog twee uur lang Zandvoort op zaterdag. Tot zo!